Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Braziliaanse oud-president Bolsonaro heeft huisarrest gekregen. Dat heeft het Hoge Rechtshof bepaald in een zaak die nog aan de gang is. Bolsonaro wordt verdacht van een poging tot een staatsgreep. Vorige maand had een rechter al geoordeeld dat de oud-president een enkelband moest dragen. En ook mocht hij niets op sociale media plaatsen. Maar volgens een rechter heeft hij dat geschonden. Hoe lang Bolsonaro huisarrest krijgt is nog niet bekend. Het Israëlische kabinet neemt vandaag een besluit over uitbreiding van de bezetting in Gaza, meldde Israëlische media. Premier Netanyahu bevestigt het nieuws op dit moment nog niet. Demissionair defensieminister Brekelmans noemt dat bij nieuwsuur een stap de andere kant op, niet richting een staakt-het-vuren. De Amerikaanse rapper Diddy komt niet op borgtocht vrij. Zijn advocaten hadden verzocht om een borgsom van 50 miljoen dollar... zodat de rapper onder huisarrest zou kunnen wachten tot zijn straf bepaald is. Maar daar ging de rechter niet in mee. Die vindt dat er genoeg bewijzen liggen tegen Diddy om hem niet op borgtocht vrij te laten. Sean Diddy Combs, zoals Diddy eigenlijk heet... is veroordeeld voor het vervoeren van personen met prostitutie als doel. Van zwaardere beschuldigingen als mensenhandel werd hij vrijgesproken. In oktober hoort de rapper zijn straf. In Tiel is een auto een woning binnengereden. Omdat daarbij de gasmeter werd geraakt, werden bewoners van elf huizen geëvacueerd. Niemand raakte gewond. In de loop van de avond kon een deel van de mensen weer terug naar huis. Voor anderen is opvang geregeld. Een aannemer moest het beschadigde huis stabiel maken. Hoe de auto de woning in Tiel binnen kon rijden, is niet bekend. Het weer. Regen trekt over het land, maar vanuit het noordwesten klaart het op. De ochtend begint zonnig. Later op de dag stapelwolken. In het noorden vallen enkele buien. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht. So believe the magic in your kiss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 You can only get, you can only get Take it off from me, you know, I know that this can only get Yeah. 1978 through 1983, a tomboy is what I was, young and wild, sweet virginity, no 1985, high school made me Heeft het. En jij beleeft het. het. Alleen bij ZFM. Girls can wear jeans en cut their hair short. Wash shirts It's okay to be a boy. But for a boy to look like a girl is degrading. ZFM dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Kom rond en spend een nacht. You know you do it right.